het jaar was een honderdste graad warmer dan 2005 en tweehonderdste warmer dan 1998. De temperatuur van 2011 toont volgens WMO Topman Jero aan dat de opwarming van de aarde doorzet. De tien warmste jaren zijn sinds het begin van de metingen waren allemaal na 1997. Het jaar 2010 was ook een jaar van extreme. In West-Europa was het over het jaar genomen abnormaal koel. In grote delen van Afrika, Azië en Groenland was het juist bijzonder warm. Het weer. Vannacht koelt het af naar min 1 tot min 4 graden. Snochtend lichte regen of ijzel in het noorden. In de middag opnieuw zon en maxima tussen 3 en 5 graden. Dit was het NOS Show.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 Ja, geheel onverwachts. Ja, eh, inderdaad onverwachts. Dat verschaft enige uitleg. En dat zullen we ook meteen, uh, meteen geven. Want ja, als we dat niet uh, zouden doen... dan uh, gaat het niet helemaal uh, zoals het zou moeten zijn. Nee, wij hadden de snode plannen, Marcus. Ja, eigenlijk wel. Totdat jij belde, ja, Jaap. Dat uh, gebeurde vanmiddag. En uh, dat had te maken met uh, materiaal om uh, gesprekken op te nemen. Dat materiaal, dat had ik niet. Dat had je wel en je wist niet waar je het gelaten. had. Nee, precies. En dus uh, we moesten er even... Noten. Nou, nou, dan kom ik het materiaal dus hier gewoon tegen. Microfoon met uh, snoer eraan. Uh, ik was het een week kwijt en ik kom hier de studio binnen teruggevonden. Nou, die zijn er meteen ge geconfiskeerd. Uh, dus dat probleem is in ieder geval getaggeld. Maar wat uh, zou er dan gebeurd zijn? Dan zouden we naar duiker zijn afgegaan. En dan zouden we daar tegengekomen. De mannen die volgende week hier in de studio zijn, namelijk die want die spelen vanavond daar. Uh, wel is zo dat, uh, da dat we daardoor gewoon onverwachts met muziek zijn gekomen. Uh, de eerste band waar we mee begonnen was uh, Canadian Sunset. Uh, straks van mij ga je wel eens even beleven wat dat uh, mag zijn. Maar goed, we hebben natuurlijk nog veel meer muziek uh, hier in de in ZFM Alternative FM klaarstaan. De eerste dus uh, was The Masquerade van Canadian Sunset. Een uh, nog wat onbekende groep. Ik geloof dat ze wel hier uit uh, Nederland komen. Dus in die zin uh, gaan we daar uh, zeker nog wat meer uh, van horen. Voor deze band is het nu nog alleen eventjes heel erg rustig, ze zijn een paar maanden met vakantie. Oh nee, dat is niet deze band. Hallo, mag het even deze zijn? Juist. Ik word hier helemaal niet vrolijk van. Zit ik nee, ik, ik nee. heb altijd een ruzie met dat apparaat. Altijd jij, ja. Altijd, gewoon, gewoon mij laten starten. Jou laten starten dan? Voor ja, nou dat hebben we geen probleem meer. Alpha Box en Sin Shell dus. is dat toch uh, mooi, dat nummer wat we net hebben gedraaid. Het nummer van The Mutated Minds. en she's in her own world. Jongens komen deels uit dit dorp vandaan. Dus vandaar deels. dat, ja, deels... Uh, Olivier, uh, Anema en Bas de Jong... die uh, wonen hier in dit, uh, in dit dorp. En uh, Olivier, dat heeft uh, gewoon te maken... met een deel van zijn studie. Uh, hij uh, schijnt hier op een kamer ergens uh, te wonen. En Bas woont hier bijna al zijn hele leven... Jeroen komt uit het uh, naburige Overveen en Johannes zit uh, volgens mij in Haarlem. <coughs> dus het is een band uit, uh, uit Zandvoort, uh, Overveen, kun je wel zeggen eigenlijk. En vandaag uh, dus weer eens uh, gedraaid in deze uitzending van Alternative FM. Ja. Of uh, je zit mezelf zo verbaasd aan te kijken? Ja. Oh, ben je ja. er stil van. Een ben je beetje, stil. Ja. stil? <laughs> je bent droog, Zag ik je uit? Uh, ben je een beetje moe? Ben je een beetje afgematten uh, op je werk of zo? Of uh, wil je erover praten? Ja, als je dat uh, zo'n dienst hebt genaamd EOD, Engineer on Duty, en dan word je gewoon vijf keer op een uh, nacht wakker gebeld, dan slaap je, oh, ja, je ja, niet. Ja, nee, dat is, dat is dat zijn, dus, dus een soort consignatiedienst, zou je kunnen zeggen. Dus bij storingen, dan moeten we Marcus even bellen. Ja. Juist, dat is een deel over zijn werk. Zit toch in die ICT geloof ik. Hè? Maar... Ja. ja, dat dacht ik al. Als je het Duidelijk... waagt om mij te bellen, wees bereid. om een heel zagreinig iemand aan de telefoon. 023 Dan... 5730393 Duizend dames. Wil je een zachtreinige Marcus aan de telefoon hebben vanavond? <laughs> zou ik het wel eens even willen proberen. Uh, right. Daarvoor, daarvoor Alpha Box en Cinder Shell. Uh, die hebben een uh, wat, wat adempauze ingelast. Ik geloof dat uh, de toetsenman uh, eventjes uh, met vakantie is. En zoals gezegd zitten daar twee bekenden van ons. Eén eh, die heeft eh, gespeeld in... Of speelt nog steeds in Double Cross. En de ander die speelt bij We Cook We Fire. En... Ja, die twee die hebben elkaar gevonden in Alphabox. Ja, dan krijg je een hele leuk uh, setje, denk ik. En daarvoor Canadian Sunset. Ik heb er even wat nagekeken. Ge Jongens, hebben ooit meegedaan in uh, de grote prijs van Nederland? Uh, ik denk in de voorrondes. Want voor de rest, uh, nou misschien zelfs nog in de finale. Want iets zegt mij dat ze, dat ze toch wel heel ver gekomen zijn. Is komen uit Zwolle hebben al een EP op hun naam staan. Dat, dat zegt al uh, genoeg. Dan moet je al uh, toch wel wat kunnen. En dat EP dat dateert alweer van 2009 en dat heet This Decideful Hearts, zo heet hij uh, voluit. Lijkt me wel uh, aardig, ik ga hem eens eventjes uh, fijn even bestellen, dan kunnen we hem zeker... Uh, ja, dan hebben we tenminste een helemaal mooie, mooie verse versie in de CD zitten. Want dat uh, lijkt me toch wel uh, duidelijk. Ze komen dus uit Zwolle, gewoon een Nederlandse band, toch? Ja, en zoals, tot uh, dusver hebben we alleen maar uh, Nederlandse producties gehad in deze Alternative FM. En nou zie ik wat staan wat ik niet ken, denk ik. Nee, maar moet je moet je, moet je Dat is heel erg leuk. Dat is de winnares van de Amsterdam Popprijs. Dat klinkt heel erg leuk, hoor. En het, uh, en het is nog heel erg aangenaam ook. We draaien het uh, op de zondagmiddag ook nog wel eens tussen 12 en 2. Het heet Secretly Sleeping van Jori. crime scene flashes before my eyes cause my Die inderdaad stopt. Uh, Come on baby van uh, The Treats. Uh, beter bekend uh, onder een band die ze hebben. Ge nou ja, daar hebben ze het een beetje op gepasseerd. De Hives heette die band. Dus dat moet je niet denken aan dat sociale netwerk. Nee, die band... Oh, dat prutsnetwerk toe? bedoel ja, je? Ja, dat, nee, dat nee, dat is, niet, mijn ding. is dat niet zo. Nee, misschien meer op Facebook. Ik ben uh, meer dan een beetje dat Facebook-type. Dat dan af en toe eens een keer wat op Facebook blaft. Um, <laughs> maar. <laughs> Hij is het een beetje een verlaten ding. Volgens mij staat er een hele oude emo-pagina voor mij op. Een beetje zwartachtig. Een zwart emo-pagina uh, van, van toen, hoe jij toen was zeker, of niet? Zo'n lekker donkere pagina. Ik zie jou ook uh, vooral uh, zitten in dat Ramstein-spet uh, uh, dingen. Ik is koud, man. Ik denk dat dat uh, een beetje de vermoeidheid is, uh. Uh, dat, dat is. Dat is denk ik meer. Uh, het, uh, de vermoeidheid uh, zorgt er altijd voor dat je koud krijgt. Maar goed, de treats waren dat. Daarvoor hoorden we Jordi, secretly sleeping. Ik hoop in ieder geval nog eens een keer eventjes bij haar in Bergen even aan te kloppen. Voor een interview. Oh, ik denk voor secretly sleep. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, Zover de... nee, nee, nee, nee. Marcus, dit zijn, uh, dit zijn haast oneerbare voorstellen die jij als radiomaker doet. Uh, dat, uh, dat kan dat haast niet. Dat is helemaal aan uh, maken ja? Zeer, wij maken zeer integere radio. En dan gaan wij hier al uh, meteen over weet ik al, uh, geheime afspraakjes praten. Nee, zo werkt het niet. Oh. En je moet even opletten, want je weet maar nooit of er iemand zit te luisteren... en die zegt van, wat is hier aan de hand? Nee, Marcus, dit doen wij netjes. Oké. Okay. Ik zit uh, gewoon mijn goede collega ja flink in de zijk te nemen. Ja, dat lijkt mij uh, een zeer, zeer, uh, zeer verstandige uitspraak. Juri, secretly sleeping's, maar uh, ze heeft er uh, nogal wat meer uh, gemaakt. En uh, november 2010 was haar maand, want toen werd ze dus... Ja, de winnares van de Amsterdam Popprijs. En dat wordt hij ook niet zomaar. Uh, over winnaars van popprijzen gesproken. degenen die nu uh, klaarstaan, die hebben alle voorronden van de Rob agda al op zak. Maar in het afgelopen jaar hebben ze dat ook al een keer gedaan uh, door de Eimond Popprijs al op hun naam te schrijven. Beetje lekker een lekkere harde band maar uh, er zit ook een echte rock bitch in. Evelien Hofman, oftewel Against All Odds en Fan The Flame. Under no pressure, much variety. Isolation comes so easily. An invitation for insanity. Whoa. I'm all society Under pressure Much no Isolation comes So easily An invitation For insanity ah! Muziek uit de eerste voorronde van de Rob Agda Award. De credits waren dat met paranoia. En uh, daarvoor hoorden we natuurlijk against all odds. De winnaars van uh, de Rob Agda Award. Eerste voorronde. Ja, met Wel je credits zeggen. die dan op de stapel van <coughs> de demo's moet liggen. Wat dan de rechterstapel is. Maar net niet helemaal ja, rechts. Want er zit ook nog een middelste stapel. Ja weet ik veel dat ik... Uh, ja, gaan, we nou, gaan we nou mij uh, een beetje uh, ja, huh? op de radio publiekelijk uh, aan de schandpan nagelen? Met Zoeken jouw rechterstapel. <laughs> hoe <Z> <laughs> ja, ja? ja. Ja, Nou ja goed Nee maar zo, zo is het ook weer niet uh, Juist Daarvoor hadden we, hadden we dus Against the Lords uh, Duidelijker kan het niet Want de the Flame Dat gaat over Hoe verwezen wij zijn En dat we dus nog Als uh, stelletje lamme klootzakken Gewoon voor de buis zitten En, en naar uh, Stomzinnige programma's Zitten te kijken Als nou, laten we zeggen Onderweg naar morgen Of The Voice of Holland Noem maar wat. Ja, want in de. Ik Voice... kijk het allemaal niet hoor, ja. Het nee, is misschien manier. ja. Maar in de Voice of Holland, dat is trouwens ook een uh, leuk verhaal. Uh, doet ene Leonie Meijer mee. Die zit in de finale, notabene. Dat uh, samen met Kim de Boer. Is gerelateerd aan Emmerich Co. Ja, dat weten ook weinig mensen, maar dat is zo. Emmerich Co, trouwens, voor die mensen die het niet weten. hebben in de eerste voerronde meegedaan van de Rob Akdalwoord editie 2009-2010. Dat waren die twee uh, jongens op die gitaar. Zo heet je het nog? Op de ja, die opener. Gitaar. Ja, dat, was, uh, dat waren zij. En zij zijn uh, gelinkt aan Kim de Boer. Die dus in de finale staat van de Voice of Holland. En dan hebben we nog um, Pearl Jozefson. En als laatste, ja hoe kan het anders? Ben Saunders. Nou, dat zijn dan, uh, daar, daar kijkt dan half Nederland naar. Maar wat we vergeten is dat het uh, natuurlijk gaat om de, om de echte muziek. Want... Ja, als je je op een gegeven moment alleen maar kan kofferen. Dat, uh, dat gaat dan. Ja, dat vind, ik, dat vind ik een beetje net. Ja, het is leuk. Maar het gaat nou net om het ene stapje extra. Het gaat om, uh, om eigen muziek maken. Er was, er, was er ooit nog eens een keer iemand die dat uh, bij de Rob agdao wordt uh, ook nog eens een keer vertelde van... Ja, maar dat is toch het leukste wat er is. Gewoon zelf muziek maken. Ik weet niet meer bij, bij wie ik dat uh, die uitspraak heb ont ontlokt. Maar ik weet wel dat, uh, dat ik hem ergens nog uh, heb staan. Maar dan moet ik al die interviews af gaan luisteren. Maar ik weet dat er een van, uh, van de band, uh, leden van een band die je hebt meegedaan die dat ooit gezegd heeft. Nou, als ik het dan toch over uh, Rob Agda Awards heb... dan heb ik het over 2008, 2009. De winnaars van de Rob Agda Award. En wat nou leuk is... Suus van uh, John Doe's Revenge... die hadden we hier in de studio ooit gehad. En ze komt nog een keer. Ja. En ze zouden afgelopen zondag komen. Ja. Maar wat bleek? Niet goed in de agenda gekeken... Uh, ik had nog wat kaartjes van slag en ik zit nog op zondagmorgen nog een beetje bij te komen van wat er op zaterdagavond is gebeurd. Ja, daar gaat je dan. Maar goed, Soos, ja. als je zit te luisteren aanstaande zondag, ben je weer van, van hart de welkom hier bij ZFM zandwoord Ja, dan hopen dat ik het niet vergeet. Hè? Nee, nou, jij onthoudt het wel, denk ik. Dus uh, we zullen in ieder geval tussen 12 en 2 hernieuwend kennis gaan maken met Suus. Van, uh, ja, die doet het nu tegenwoordig alleen. Met Soo the Night geloof ik zelfs nog. En hoe dat gaat klikken, dat hoor je zondag. Maar dit is nog, zeg maar, hoe het was. Hoe het toen was en uh, hoe uh, wij ze hier hebben uh, gespot in de studio. Want we hebben er zelfs een hele deur uit moeten slopen om uh, de drummer nog uh, kwijt te kunnen. Dat was de eerste keer dat de buren kennis maakten met onze <laughs> niet zo goede muzieksmaak uh, volgens De, de semi-automatische, of wat is het? De semi-akoestische versie van Black Cruise. your brother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 Van, uh, deze, van dit stukje muziek moet ik erbij zeggen. Share the love van Frank, Gerben, Nick. Moet ik even doorgaan. Robin, dat zijn er al vier. Ben ik er dan nog even vergeten? Frank, Gerben, Nick, uh, Robin. Volgens mij uh, heb ik ze dan allemaal. Dan zijn er vijf. En dan heb ik nog één dame in het gezelschap. Is Marlies. En ik heb weet ik niet. Alles, uh, heb ik ze alle zes genoemd volgens Paper mij. Paperfishers een Nee, nee, nee. Ja, ja maar die, uh, kan er, die kan er wat van. Uh, en ze noemen zich overigens de Cosmic Carnival. Uh, Shared Love was dat. Winnaars van uh, de grote prijs uh, bij de Rock Alternative van het jaar 2009. En ze werden opgevolgd. Nou, en die band die gaan we straks in het volgende uur uh, even fijn uh, draaien. Want als we die hier achter zouden stoppen, dan wordt het een hele, heel vervelend verhaal. Trouwens, de Cosmic Carnival uh, zitten in, in een grote prijs van Nederland Theatertour. Ze zitten daarin verwerkt met. Uh, Lee Mason, dat is een verliezend finalist uit 2009 bij de Singer Songwriters. Dan is de winnares van de Singersongwriters 2009 vertegenwoordigd in de persoon van Evie. En vriend van deze show, eigenlijk vriendin van deze show, Fabiana Dammers doet ook mee. Uh, zij is de winnares van 2008 en de aftrap wordt uh, verricht in de Muzenval van uh, Emmen. Daar wordt uh, de aftrap uh, gedaan zaterdag. Al daar, dan mag je gewoon kijken hoe muziek in het echt klinkt. Want het zijn, alle vierde acts zijn gewoon meer dan de moeite waard. Dus je zou uh, daarvoor naar Emmen moeten gaan om dat te kunnen aanschouwen. Hoewel er zijn nog uh, meer plekken die ze aandoen. Ik geloof uh, dat ze onder andere Breidanen mee gevraagd om heen te gaan. Uh, uh, ja. Eindhoven heb ik uh, gezien. Bergen op zo. Wat hier in de buurt is, is Alphen. Dat schijnt op 10 februari te zijn. Dus uh, mensen die dan uh, willen gaan kijken, die kunnen dan in Alphen aan de Rijn terecht. Ik dacht dat het uh, 10 februari is. Uit mijn hoofd. En, en dan uh, is het uh, zo'n beetje... Uh, de laatste wapenfeiten zijn geloof ik dan nog een paar dagen verder. Uh, Meen ergens op 16 en 17 en dan uh, sluit het uh, de, in de fabriek van uh, Ulft. Daar uh, wordt het afgesloten. En dan zit de theatertoenee uh, van de Grote Prijs van Nederland erop. Dus het is maar een hele korte theatertour. Dat kan ik je er dan wel bij vertellen. Uh, dat is uh, in het kort uh, wat er bij de informatie van deze Cosmic Carnival hoort. Daarvoor hoorten we natuurlijk John Doe's Revenge. Met daarin natuurlijk Sus de Groot. Als liedzangeres toen nog van uh, John Doe's Revenge. Maar de band bestaat al lang al niet meer. Het is vorig jaar geloof ik ten einde gekomen. En Suus is nu bezig met uh, ander werk van Soon the Night. Dat uh, gaan we zondag meemaken wat er uh, wat eruit uh, gaat komen. Je zit erbij alsof je denkt van nou het, uh, het zal maar verder uh, <laughs> worst wezen. Maar goed, het maakt op zich al niet zoveel uit. Dat uh, is zo uh, een beetje het verhaal van uh, Het is van niet dit zo bedoeld, bedoeld hoor. Nee, dat geloof ik. Jij hebt gewoon een hele late dienst, een EOD-dienst heb jij gedraaid. Ja, dat uh, krijg je dan natuurlijk. Wie... S nachts feest moet uh, overdag zijn uh, te drogen. Nou, we gaan gewoon verder met het brein dat het kwam uit de ruimte. En het heet Alleen Piraat. Ergens op een van de grote oceanen. Maar het zou ook best een geweest kunnen zijn. Daar vaar ik. Op mijn schip. Met niks of niemand om mij heen. ...of een paar irritante kutmeeuwen. Ja, ja, ja. En mijn enige vriend op deze lange reis... ...is een grote fles rug. En die is bijna leeg. La la la la la. La la la la la. La la la la la la. La Ja, die jongens hebben hier ook nog geen studio gehad. Toen speelden ze akoestisch. Het was heel erg geinig overigens. Het brein dat kwam uit de ruimte met alleen piraat. Leuk zo'n Nederlandstalige. En dan gaan we nog eentje doen, tot aan het nieuws. En dat zijn de mannen van Lost Man of Palau. En Viewbar. Tot aan het nieuws van 9 uur.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 Philip Morris zag toen zijn verkoop met 10% dalen. De Amerikaanse politie heeft in een grote antimafia-operatie meer dan 130 mensen.